Rij voorzichtig, denk aan mij, want de dood zit aan uw zij. Rij voorzichtig, als je toe, ik Met plichtsgevoel en heel secuur, met liefde en verstand, hanteerde hij het autostuur met zekere vaste hand. Hij had nog nooit in zijn bestaan een ongeluk gehad. Wanneer hij morgens heen moest gaan, dan zei zijn kleine schoon, Gebeurde op een avondlaat, in het middernachtelijk uur. Er naderde een wegpiraat, beschonken achter het stuur. Een mens gilt door de donkere nacht, zakt dan ons ziel ter neer. Een meisje dat op vader wacht, ziet nooit haar papi weer. Come to do the door.